Of de zomertijd ook echt energie bespaart, is al jaren onderwerp van discussie. De zomertijd eindigt in het laatste weekend van oktober. Dan gaat de klok weer een uur terug. Het weer op veel plaatsen mist bij een graad of vier. In de ochtend lost de mist op en daarna wordt het zonnig met wat sluierbewolking. En dan wordt het 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN VNN 47 Crack the playlist Ik uh, zat naar het nieuws te luisteren en uh, nou ja, de zomertijd is dus ingegaan. Hou er even rekening mee. Maar uh, daarin wordt dan gezegd dat uh, de tijd is verzet om, uh, om economische redenen. Namelijk dat je dan weet ik, veel minder gas en elektriciteit verspilt en zo. En dat zal allemaal wel kloppen. Maar ik hoorde afgelopen week ook het verhaal... dat de, het oorspronkelijke idee van het tijdverzetten is bedacht... door een man die graag insecten zocht. En uh, die dacht op een gegeven moment van verrek, het wordt allemaal wel heel erg donker om me heen. Ik moet, uh, ik, heb, uh, ik heb meer licht nodig. Dus die heeft toen in zijn eentje gezegd van nou ik ga de tijd verzetten. En uh, de hele wereld is gewoon achter hem aangelopen. En uh, alleen maar omdat die man graag, uh, graag insecten wilde zoeken. En later is dat dan weer teruggedraaid. En, uh, en uiteindelijk hebben ze het nog een keer weer opnieuw ingevoerd. Dan, en toen met die economische reden. Maar de, de, de oorsprong komt dus van die man met zijn insecten. Heb ik zelf gehoord, dus dan is het waar. Goedemorgen, het is 4 uh, minuten over 5. Je luistert naar 4-7 op Radio 1. En, uh, normaal gesproken hoor je hier altijd correcte Playlist vandaag ook. En dat doen we vandaag met Pieter Derks. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Wij kennen jou uh, van, uh, van jouw column, vooral hier in dit programma, altijd. Ja. Uh, na zes is dat er weer. En uh, die doe je vandaag toch ook, toch? Neem ik aan? Ja, die denk uh, ik, ik ben daarna toch. Ja, ja. die vind ja. nou ik toch. Normaal gesproken mogen we best wel verklappen. Is hij opgenomen? Dat snappen luisteraars ook wel. Deze keer doe je hem eventjes live, eh, omdat het dan zo'n speciale dag is met tijdverzet en zo. Dan dacht ik, nou, dan nodigen we gewoon een keertje ja. uit. En je hebt een mooi lijstje met liedjes uh, naar ons toegemaild. En je mailde er al bij dat je er best lang mee bezig bent geweest. Ja. Waarom? Uh, omdat ik uh, een lijst had van een stuk of honderd nummers, denk ik. <laughs> ja. En uh, uh, omdat ik dat dan... Het verandert ook per dag gewoon. Oké. Okay. Dus de ene de morgen word ik wakker en denk ik, ja, dat nummer moet erop. Ja. En dan de volgende morgen dacht ik, oh nee, ja nee, dat, dat, dat, dat, dat ik heb, ik, een paar artiesten heb ik wel, van. ik dacht, nou, die wil ik in elk geval draaien, maar dan wist ik nu niet welk nummer. Ja. Dus het is ook nog een soort, ik wilde ook een soort dwars maken van, nou ja, het, het, het, ik heb het allemaal veel te serieus genomen. Nou ja, nee, dat is alleen maar goed, dat horen we graag. Is het ook een beetje gelukt, of denk je niet dat dit de ultieme lijst is en zou het zomaar kunnen dat er over een jaar een totaal andere volgende lijst is? Volgende week zou het al een heel andere ja, lijst ja, zijn. He, ja, ja, totaal andere ik, Moeten we dit elke week doen gewoon. Dat zien we dan straks nog wel even. We okay. <laughs> uh, Beginnen wij, uh, bij Charlie Winston. Ja. In Your Hands. Ja. Waarom die plaat? Uh, nou, Charlie Winston uh, heb ik uh, toevallig uh, door een vriendin ooit aangeraden gekregen. En dat is wat mij betreft een van mijn... Je hebt soms van die artiesten die je dan ontdekt waar je dan gewoon nog heel lang heel blij mee bent. Ja. En, uh, hij is uh, een van mijn uh, grote ontdekkingen van de afgelopen jaren. Oh, ja? dus ik, ben, ik draai hem uh, helemaal plat. En wanneer ja. draai je dat dan? Uh, in de auto vind oh. ik het heel lekker. Uh, ik ben natuurlijk veel onderweg. En dan ja. uh, zet ik dit lekker op. En het zit lekker, er zit energie in. En het is lekker, uh, lekker melodieus. En uh, hm. ja, te gek. Lekker liedje. In your hands, Charlie Winston. Mm. De technicus regisseur uh, uh, Dennis zit in mijn oor te titteren waar hij over gaat. Uh, iets met de overheid. <laughs> Charlie Winston in your hand. Uitgekozen door, uh, door Pieter Derks hier in Crack the Playlist. Goedemorgen. Uh, nou Pieter, je moet jezelf even voorstellen denk ik. Want ja. ik denk dat uh, bens, mensen die graag naar dit programma luisteren... Uh, uh, nou, dat zijn wij allemaal. Maar uh, <laughs> die kennen jou dan wel. Uh, maar wie, wat doe je nog meer? Ik uh, ben uh, cabaretier. Dus ik uh, tour door het land met uh, theaterprogramma's. Mm -hmm. En... Uh... Uh, ja, dat is eigenlijk mijn uh, <laughs> <m 'n is, laughs> belangrijkste. Dat is je core business. Uh, core business, ja. ja. ja. Uh, de, de laatste tijd uh, regelmatig te zien bij de Wereld Door... Ja. dan doe je de, de ja, hoe noem je dat, de stand-up aan de stand het einde of ja. zo? Hè? Ja, ik, ik vind, vind ik wel een leuke oh, uh, ja. titel. ja, Om het een beetje meer allure te geven. Ja. En is dat dan Matthijs van Nieuwkerk zelf geweest die zei van... hey Pieter, kom eens langs? Uh, nou ja, via de, de redactie. Ze wilden heel graag uh, daar een plek hebben... waar jonge stand-uppers uh, zich konden laten zien... En, uh, de week en de actualiteit konden doornemen. Ja. En... Uh... Daar bleek Dan jij even naar te moeten zoeken, naar mensen die dat <laughs> ja. wilden doen. Dus toen zijn ze uiteindelijk na heel veel afmeldingen bij mij terechtgekomen. Ja, maar het is uh, ook niet zo heel gek natuurlijk dat, uh, dat jij er staat. Want je dit draait al best een tijdje mee, hè? Ik bedoel, dus niet ja. dat je... Hoe oud je bent nu? Ik ben 27. Maar toch wel al aardig wat dingen gedaan. Ja, ik ben in uh, 2006 begonnen met uh, mijn eerste solo-programma. Dus uh, hmm. al een jaar of zes aan het toeren. Ja, en is ja. het... Is het uh, uh, want ik weet van mezelf... Nou, toen ik... 16, 17 was, dacht ik, oh ja, ik wil graag bij de radio. Maar heb jij ook zo'n moment gehad dat je dacht... nou, nu wil ik graag cabaretier worden? Uh, ja, echt al heel jong. Echt ja? al op de basisschool, denk ik, erg... nou, nee, toen wist ik nog niet dat ik cabaretier wilde worden. Maar toen wilde ik wel toneel spelen en, en liedjes zingen en uh, dat soort dingen. En uiteindelijk evolueert zich dat dan in een cabaretier worden? Ja, ah, echt. ja. Ja. Ja, en, maar ben jij ook iemand die dan, die dan muziek gebruikt? Want we draaien natuurlijk platen dit uur. Maar ben jij ook iemand die dan muziek gebruikt om een beetje opgepept te worden? Of, of inspiratie uit te halen? Ja. Zo, gebruik je dat ook? Ja, absoluut. Nou ja, vooral voor, voor die energie inderdaad. Dat ja, is ja. Uh, kan inderdaad in uh, de auto op weg dan optreden. Uh, kan ik echt even lekker, uh, gewoon de lekkere dikke muziek en dan uh, keihard. Maar, maar dan kan het ook uh, verkeerd uitpakken natuurlijk. Dat je misschien door die muziek dat, dat het net niet helemaal werkt of zo. En dat je daardoor... Uh, in een soort verkeerde energie terechtkomt. Um, oh, misschien lag het dan daar aan al die keer. <laughs> ja. Dat zou kunnen. Ligt ja. nou in de muziek. Uh, we gaan naar Regina Spector, uh, The Calculation. Waarom ja. dat het liedje? Uh, omdat ik het een heel... Uh, het is het eerste liedje van het album. En ik weet verder heel weinig uh, van haar. Maar ik vind het een hele leuke uh, plaat. Ja. Uh, die heet Far. En uh, dit is het eerste nummer. En dat is een lekker frisse uh, openingsnummer. Simpel verklaring voor The Calculation, Regina Spector. to the kitchen cupboard got yourself for another hour and you gave half of it to me we sat there looking at the faces of the strangers in the pages doing you mathematically Gina Spector. En The Calculation, uitgekozen door Pieter Derks in Crack the Playlist. We draaien zijn, uh, we draaien zijn liedjes. Snel door naar, naar nog een plaatje, Pieter. Ja. Uh, de Brian Setzer Orchestra met Let's Live It Up. Ja. Waarom dat? Ja, Brian Setzer is uh, een held van mij. Mm -hmm. omdat, het, uh, omdat het zulke moddervette muziek is. <laughs> ja. met, hij, hij is. Hij is van de Stray Cats oorspronkelijk. En uh, dat is uh, ook voor mijn tijd. Ja. Maar. Um, ik hoorde dit jaar, tien jaar geleden of zo voor het eerst. En toen had ik zo'n moment dat ik ineens dacht... Hey, dit, dit is muziek waar ik altijd al naar op zoek ben geweest. Ja, met blazers, al... met gitaren, met energie. Het raakt je een beetje. Ja, ja. ja. En, ja. Ik, en ik word er altijd heel vrolijk van. En ik ben naar concerten geweest... en dan staat hij met een gigantische big band... gewoon dikke rock roll te maken. En ben jij dan de jongste daar? Uh, ja, wel degene met de kortste vetkuif. Oh, ja, precies. Ja, het, het, het, het lijkt mij, het, het is volgens mij, al een beetje muziek voor een bepaald publiek, zeg maar. Je moet ja, eigenlijk van. Uh... Nou ja, die Stray, want ik ben ook de Stray Cats hebben nog een keer een, een soort reunie toen gedaan. En toen heb ik ze in Paradies ook gezien. Maar toen waren ze. Dat, dat, dat is echt een beetje. Dat is al ja, wel een beetje oude lullen muziek. Ja. Maar die, met, met dat orkest is het ineens. Uh, ja. Is nog goed, kan niet nog. Ja, hij is, hij is waanzinnig uh, virtuoos op de gitaar. Dus hij staat daar uh, en dan lekker nonchalant zo'n beetje. Weet je, met een enorm orkest en dan staat hij gewoon een beetje te pielen. Zo en dan. <laughs> Zo ja. voelt hij het zelf misschien ook van oh, een beetje ja, precies. Ja. Ja. We gaan luisteren naar uh, Let's Live It Up van de Brian Setzer Orchestra. That's it. Crack the Playlist op Radio 1, uitgekozen door Pieter Derks. Mocht je niet denken dat ik er zelf mee kom. Nee, oh, ik vind het leuk. <laughs> Beetje cheesy is het wel, hè? Soms. Ja, het is, ah, is moddervet. Ja, het, het is echt... Het uh, gaat ja, ja. nog veel erger dan dit nummer, hoor. Ja? Dus ja, ja, je ja, dacht ik dacht ben ik heel... Ik hou het dus, ja. ja, heel ja. goed. En we gaan naar, uh, naar Akda en Munich uh, Met het liedje Heel veel lieve mensen. En uh, nou, dat, dat, dat wordt wel vaker in Crack the Playlist uh, aangevraagd, zeg maar. En dan moeten mensen toch altijd even uitleggen waarom Akda en de Munnik. Want ik ben ook fan. Het is ja. leuk. Ik vind echt leuke muziek. Maar uh, er zijn altijd mensen die zeggen, die vinden het juist niet leuk. Een soort discussiepuntje altijd, Acta ah, de Munnik. Ja. Waarom Acta de Munnik? Uh, nou ja, voor mij, uh, ik, heb, uh, ik heb echt een beetje leren, leren liedjes schrijven met Acta de Munnik in de hand. Dat ik oh ja? echt uh, toen ik uh, puber was en uh, voor het eerst een vakantieliefde in Zweden en dan in de bus op de terugreis voor het eerst dat album van Acta de Munnik hoorde met al mijn uh, liefdesverdriet en uh, daar natuurlijk uh, diep door geraakt was. Ja. <laughs> en toen uh, thuis dacht ik, uh, nou, hier staat ook een piano, ik kan ook wel van die liedjes maken. Dus toen ben je eigenlijk achter de Munnik achtige liedjes gaan schrijven. Ja, precies. En toen ben ik zo, okay, ik ben echt die liedjes gaan naspelen en zo. Dus, ah, uh, dus het ja. is wel een soort van muzikale inspiratie bijna voor ja, geweest? Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar, maar, maar jij, in jouw programma zit ook, veel, uh, zit ook veel, muziek eigenlijk ook wel wat acteur de Munnik ook doen. Ja. Uh, beetje traditioneel cabaret, mag je ja. dat zo zeggen? Ja ik, ik zo maak, ja, ik maak, heel klassiek cabaret. Ja. Ja. Uh, maar de, maar de Munnik zijn op een gegeven moment echt naar de, naar de muziekkant toegegaan. Ja. Heb jij, ambieer jij dat ook, dat je denkt van, nou ik ga ooit uh, zelf de, de, de grote hits schrijven? Nee, nou, of het grote hits worden, weet ik, ik maak wel echt van die theaterliedjes. Dus ik weet niet of dat, uh, of dat commercieel genoeg is om, ja. om, uh, om grote hits van te maken. Maar, maar heb, jij altijd, heb jij iets uh, wa waardoor jij kan weten van, oh ja, als ik nu dit liedje schrijf, ik nu dit doe en dit doe en dit doe en dit zeg en dit zing en zo, dan, dan werkt het in de zaal? Uh, nee, Een dat vind ik allemaal achteraf dat ik denk, oh, ik heb dat gezegd en dat gezongen en toen werkte het. En dan doe ik het een keer erop precies zo en dan werkt het toch weer niet. Dus dat is heel moeilijk om daar grip op te krijgen. Ja, want je hebt van die, van die, nou, nu we het toch over Zweden. Hè? Volgens mij heb je in Zweden van die muziekschrijvers die kunnen echt gewoon... Uh, ja. Die denken één keer na en die hebben er ja. meteen een dikke vette knijten van hier te pakken ja. natuurlijk. Zou je dat willen? Die gaven om, ja? uh, om dat te kunnen. Oh, nu, we hadden het vorige ja. uur over ja. superkrachten, dus... Uh... Uh, nee, ja, nee, dat lijkt me geen reet aan eigenlijk. Het is toch heel saai als je verzint dat iets een hit wordt... en dat het dat dan ook wordt. Ja, heb je moet nie, je dan nog. niet meer ja. de verrassing van dat het een hit nee, precies. Uh, gaat worden. Nee, dat ja. is waar. Waarom heel veel lieve mensen, hè? waarom dat liedje? Um, ja, ik heb die eerste drie albums zo grijs gedraaid... dat ik uh, dacht, van, dat is ook wel lekker fris om met iets... Dus, dit is inmiddels ook weer een paar jaar oud volgens mij, maar... Ja. Uh, deze heb ik nog niet zo vaak gehoord dat, dat ik hem letterlijk zin voor zin mee kan praten. Zelfs bijna achterstevoren mee kan zingen. En er, er, er, er zit één zin in, uh, vraag aan niemand ooit advies. Uh, dat vind ik een heel goed advies. Vraag aan niemand ooit advies. Heel veel lieve mensen akten en een munnik. het Abda en de Munnik in Crack the Playlist. Heel veel lieve mensen. Hé hey Pieter, zij zijn een duo hè? en ja. hij doet dingen alleen. Ja. Heb jij ooit geambieerd om ook een duo te worden? Uh, ja, ik, dat moest, ik heb de Koningstheater Academie gedaan in Den Bosch. Kleinkunstopleiding. En dan moest je in het eerste jaar uh, duo's of uh, trio's vormen. Maar oh. dan mocht je niet uh, alleen... Uh, Waarom moest dat optreden? dan? Nou, omdat daar heel veel solisten natuurlijk uh, kwamen. En die uh, dachten allemaal dat ze... Uh, dat ze Joep uh, van of, uh, <laughs> of iets van die waar. En uh, dan uh, weet je het eerste jaar meteen even een beetje bescheidenheid bijgebracht... en, uh, ja, ja. en maar, samenwerking en alles, dat je niet uh, uh, alleen maar aan jezelf denkt. Oh, ja. is, dat, is dat een opleiding die alleen maar specifiek voor uh, cabaret is? Uh, nee, er komen ook uh, acteurs en, uh, en zangers vandaan. Dus het is wel het is, nou ja, kleinkunst in de breedste zin van het woord. Hmm. Ik, ik had het toevallig vrijdag nog, uh, waren we waren aan het eten, toen hadden we het nog over... Ja, weet ik, veel kunstenaars en dit, zeg maar, dit soort beroepen eigenlijk. Ja. Uh, dat het echt wel zo ontiegelijk uh, uh, lastig is om, om een plekje te krijgen. Ja. Ja, want ik denk dat heel veel van, jou, van jouw klasgenoten van toen... volgens mij Ik kan me voorstellen dat het er misschien wel 80% er uh, uh, niks mee doet. Uh, nou, dat valt op mij, want die, die, nou ja, dat is vooral tijdens de opleiding gebeurd. Dat is het eerste jaar zijn we begonnen met 13 leerlingen. Ja. En uiteindelijk zijn er vijf of zo... Afgestudeerd. Dus het is echt uh, tijdens de opleiding wordt er al een beetje een soort selectie gemaakt. Soort, en, en mensen hebben zelf op een gegeven moment ook wel in de gaten van oh, wacht, dit, dit gaat het niet worden. Of, uh, of ik, ga er, ik ben toch liever met iets anders bezig. Ja. Of, uh... kun, je het wel, uh, uh, kun je het wel leren? Want je hebt toch ook wel een soort van aangeboren talent nodig om ja. een beetje grappig uh, om dat allemaal te kunnen en zo. En ja. dat kun je toch niet leren eigenlijk? Uh, nee, je, je kan trainen. Dat vooral. En, en op zo'n opleiding leer je vooral de basisdingen. Dus stemgebruik en, en improvisatie en, en uh, acteren en uh, zang en dat soort dingen. Ah, ja, ja. Maar het, het creatieve gedeelte, dat, is, dat, ja, dat moet je toch uit jezelf zien te halen. Of, ja. Ja. Laat, het wel, laat het jou wel eens in de steek, dat creatieve gedeelte. Het, dat je dagelijks. Ja? Ja. <laughs> Wat moet je ook dagelijks dingen nu bedenken dan? Want je doet nu... Uh, je theaterprogramma is heel even onhold, maar die, ja. dat komt er dan weer aan uh, ja. op een gegeven moment. Ja. April geloof ik toch? Uh, in april heb ik een paar try-outs uh, staan weer. Nou, ja. dan, dan, dan, nou, en de wereld rijdt door, dus dat is ook ja. lastig. De, de, dus dan ben je toch wel dagelijks bezig? Lijkt ja, me. dat is gewoon uh, een uh, fulltime uh, baan. is dat, ja. grappen verzinnen. Ja. ja, maar en dan... Uh, uh, um, ik kan me ook voorstellen dat je dan een dag hebt zoals, nou weet ik veel, donderdag was het lastig lekker weer, 18 ja, graden. Ja. En dat er dan gewoon niks komt. Uh, ja, uh, ik ben ook altijd veel beter met een deadline. Yeah. Uh, dan moet het en dan, uh, dan lukt het ook altijd wel. En, uh, uh, ja. en als er niks komt, dan komt er niks en dan ga ik, uh, ga ik in de tuin werken. <lacht> en dan, uh, en dan uh, moet ik gewoon een beetje in beweging blijven, want gaan zitten, wachten tot het wel komt, dat heeft nog nooit gewerkt. Nee. Namecalling Eli Paperboy Reed gaan ja. draaien. Ja. Dat, is, uh, nou ja, ja dat, dat zit wel een beetje in de stijl van de Brian Setzer. Ja, dat zit wel ja, nou. met blazers en een beetje. Uh, het is iets, uh, iets meer sol. Mm -hmm. Iets jonger. Iets jonger, iets uh, frisser, ja. ja. En uh, ja, gewoon heel lekker ook. Gewoon zo'n lekkere zomers. Uh, ik heb ook een beetje een lenteachtig lijstje ja, gemaakt. Heel ja. goed, heel goed. Ja. Namecalling Eli Paperboy Reed. Went from name calling, name calling to calling. I don't know what I did to change your mind Must have been something within you All the time you went from there Paperboy Read en Name Calling. Uh, ik zat nog even na te denken, Pieter. Maar ja. uh, jij hebt toch echt wel een mooi leven dan... als jij uh, gewoon uh, op een uh, door de lentedag kunt zeggen... van joh, pff, het komt even niet, ik ga even lekker in de tuin werken. Uh, ja, dat uh, klopt. Alleen uh, dan weet ik ook dat ik dan die avond... Uh, als uh, al mijn vrienden bier gaan drinken... dat ik dan toch die tijd die ik in de tuin doorgebracht heb... nog moet inhalen, omdat er toch iets geschreven moet worden. Dus. Ik denk dat als ik uh, jouw werk zou hebben... en uh, dat ik dan op een gegeven moment uh, zou denken... nou, ik ga... Ik, dat, dat je het niet meer. Uh, dat je niet echt meer een structuur hebt of zo. Nee, dat is ook wel. Uh, dat, is, dat is het moeilijkste ook wel, ja. Om yeah. jezelf uh, de, uh, gewoon te disciplineren. En, uh... Want ik kan me ook voorstellen dat je uh, denkt. Nou, ik begin wel een uurtje of uh, zeven met werken na het eten. En ik ga yeah. gewoon door tot vier uur in de nacht of zo. Ja, maar ik ben niet. Ik ben s ochtends. Wel uh, frisser en scherper met schrijven dan uh, s'nachts. Dus, ja. uh, maar heb je dan een soort van uh, schema voor jezelf van, ik, moet er, ik moet om acht uur eruit, want dan, uh, dan begin ik, kan, kan ik sneller ja, begin met schrijven? Ja, ik probeer wel... Uh, in elk geval daar een beetje discipline in aan te brengen en of dat dan elke dag lukt dat is dan weer een ander verhaal maar yeah. uh, ik probeer het wel een beetje echt te plannen inderdaad Van, ja, en, dan... en hoe be, want ja jou, grappen zijn uh, tenminste bijvoorbeeld bij de wereldrij door maar ook vooral uh, ik neem ook in theater doe je ook veel actuele dingen ja. begint dat dan met het met het uh, met weet ik veel telegraaf.nl nws.nl nu.nl ja en de, gewoon de, de krant en inderdaad uh, uh, ja verder in de nieuwssites ja. en de radio en waar zit het dan in wat is dan uh, wat is dan iets Iets wat op... Zullen we stelteksten teletekst erbij pakken? Nou, laat, ja. uh, laten we eens even kijken. Even, even teletekst bij, waar, waar bijvoorbeeld iets in zou kunnen zitten, hè. 101 doen we even. Ja. Nou, er staan uh, zomertijd natuurlijk. Ja. Santorum, die wint. Obama heeft iets bezocht. Uh, ja, precies. Streepjes, nou ja. streepjes code pooiers. Ja, dat is natuurlijk goud. Streepjes code pooiers. <laughs> ja. Ik ben ook uh, heel benieuwd hoe dat, hoe dat dan... Uh, ja, goed. Uh, olifant belandt in Zeeuwse sloot... Ja, nee, dat is dan van zichzelf al bizar. Daar kan ik eigenlijk al niet eens zo heel veel... Dick Cheney ondergaat een harttransplantatie. Dat is... Ik ben wel benieuwd uh, of ze nog überhaupt iets uh, gevonden hebben... om eruit te halen, dat is een ander verhaal. Uh, die nemen het premier Cameron te koop. Ja, het is... Ja, het zijn vaak... Uh, ik vind het vooral leuk om uh, uh, ook als ik de krant lees, om citaten. Weet je Gewoon dingen die mensen zeggen. Ja. Dat is vaak het leukste. Want dan lees je soms en dan denk je, nee, dat heeft hij toch niet gezegd. Maar dan kun je nooit meer en... normaal een krant lezen eigenlijk. Want je zit toch misschien altijd, altijd te speuren en te zoeken naar, ja. uh, naar of er is altijd Nou ja, maar het radar. gaat ook wel vanzelf. Daarom ben ik dit waarschijnlijk ook gaan doen. Omdat ja. ik, daar, als ik de krant lees, dan, dan, dan denk ik daar van alles bij. En dan denk ik, ja, maar dan moet, dan, dan moet iemand toch even zeggen dat, dat, dit niet, dat dit raar is. En daarom jij maar. En ja. dan doe ja, als niemand anders het doet, dan zal ik die taak maar op me nemen. Hè? Ja, heel goed. Uh, we gaan naar, uh, naar uh, roast beef. Uh, Ja, Het liedje heet Te Heet Gewassen. Zullen we hem eerst draaien en daarna uitleggen waarom? Ja, juist ja, goed. Te Heet Gewassen roast beef. Ben je te Heet Gewassen? Speel je koehandel met een ander? Ik poeder mijn gezicht elke dag opnieuw, zodat ik nog wel the light en uh, te heet gewassen. Uh, <laughs> ja, uh, ik moest je even verklaren. Maar <laughs> roosbief is toch wel iets uh, ja, dat... Dat vinden mensen te gek. Ik, ik hou er ook van. Ik vind het heel leuk. Uh, maar de, er zijn ook mensen die vinden het echt niet leuk. Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ja. Wat, wat, wat, wat, uh, wat uh, kun jij nog herinneren de eerste keer dat je roosbief hoorde? Uh, en of je het toen leuk vond? Nee, volgens mij vond ik de eerste keer niet leuk. Volgens mij vond ik het uh, heel raar. En, en dacht ik, ja, maar dit is uh, vals. En, uh, wat, ja. Waar heeft ze het in godsnaam over? En uh, wat heeft ze gebruikt? Maar uh, ja, ik vind het... Uh, ja, ik ben er ik ben ervan gaan houden. Yeah. Ja. Is het een beetje ook... Uh, uh, want zij is, nou, zij is wel iets jonger dan jij... maar wel een beetje dezelfde... Uh, wel een beetje dezelfde generatie. Kom je, kom je elkaar ook wel eens tegen? Dat soort artiesten, zeg maar. Die, die, die nieuwe lichting, ja. uh, cabaretiers, muzikanten. Nou, nee, ja, ik, ben haar, ja, ik ben haar één keertje tegengekomen... maar toen heb ik er niet uh, gesproken... maar in elk geval gezien. Ja. <laughs> maar uh, nee, want uh, dat is toch een andere scene dan de... Ik, ik kom heel cabaretjes al heel weinig tegen. Omdat yeah? iedereen natuurlijk een solo-programma heeft. Dus de, de een staat in Winterswijk en de ander staat in, de, in Middelburg. Dus en je ja, door kruist alleen in het land. Ja, bij, precies. En bij af het en toe een tankstation ja <laughs> Ik heb inderdaad echt wel eens met een collega afgesproken... bij een tankstation <laughs> ook, bij, bij de ja Bij, de, bij Apeldoorn kwamen de A50 en de A1 bij elkaar. <laughs> en daar, weet je wel, ik kwam dan uit het noorden... en zij uit het westen. En we moesten allebei richting uh, Arnhem, Nijmegen. En yeah. dan... Uh, dat we daar even koffie gedaan hebben. Ja, <laughs> ja je moet toch wat een beetje. Ja. ja, want je komt dan eigenlijk is het wel best. Uh... Ja, dat klinkt meteen wel zo pathetisch, maar dat ja. is best eenzaam ook wel als je dan uh, in je eentje. Ja. Uh, heb, je, heb je iets van, weet ik veel, vaste lichtmannen die altijd meegaan? Ja, zo ik, heb bij... een, ik heb een vaste technicus, okay. dus die is er elke dag bij. Uh, dus je ben ja. niet helemaal alleen. Nee. Uh, nee. Dat scheelt dan weer. Ja, dat is ook wel heel fijn, ja, Maar toch, je, je werkt wel heel, heel veel alleen, want je de, ja. de, de grappen, het programma schrijf je alleen. Ja. Vind je dat niet uh, lastig? Ik vind het altijd wel leuk met collega's te werken. Ja, ik vind het ook uh, altijd heel erg leuk om met collega's te werken. Dus, <laughs> het is soms heel jammer. <laughs> ja, precies. Dat, het, dat je dan. Uh, ja, ik moet het soms echt van, uh, heel diep uit mezelf uh, trekken. En, dan, uh, ja. en ik doe dus inderdaad ook wel eens dus voor Spijkers met Kop of andere programma's waar je met een paar cabaretiers samen schrijft. En dat is dan zo relaxed ineens dat je iets zegt. En dat iemand anders dan even een idee aandraagt. Dat je even niks hoeft te zeggen. Dat je meteen reactie op je, en je dan, hebt. En ja, en, precies. Ja. Ja. En dat je, dat je elkaar een beetje kan, uh, kan, kan op, opstuwen. Veel makkelijker ineens. Ja. ja. Um, de, uh, ja laten, we, laten we naar de volgende plaat gaan. John Mayer. Ja. No Such Thing. Dat is een oudje al van hem. Ja. Uh, uh, waarom? Uh, ik ben er een uh, grote uh, fan van John Mayer. Nog en steeds? Nog of steeds? Van het oude werk. Van oh ja, dat. Oh, ja, ik, hij is nu met iets nieuws. Hij heeft een nieuwe plaat nu. toch? Ja, ja en die het is heb ik, wel, ik vind het zelf namelijk een beetje. Ik vond het vroeger echt gek. En dit weet ja, je ook. Ja. Maar het ging nu allemaal een beetje makkelijk te worden. Ja, dat laatste vond ik ook wel een beetje cheesy. Die, de, die laatste single. Dat was volgens mij de nieuwe. Ja, dat vond ik ook alweer een beetje. Uh, ja, maar, maar daarom heb ik ook bewust iets van zijn eerste uh, album genomen, omdat ik, ik hou van eerste albums. Yeah. Dat vind ik altijd, er uh, zit altijd een soort rare energie. Ik denk dat altijd te kunnen horen wat iemands eerste album is. Die is in ieder geval nog authentiek geschreven ergens ja, in een slaapkamertje. Ja, daarom. Ja. Ja. En, uh, en dat vind ik bij hem ook heel altijd het eerste. Uh, ja, dit vind ik te gek. Ja. John Meer. I'd like to think the best of me Is still happy. Mee. Hij maakt nog steeds wel leuke liedjes. No Such Thing op Radio 1 in Crack the Playlist. Het is 25 maart 2012 en uh, mocht je net wakker worden. Goedemorgen, de tijd is verzet. Het is inmiddels kwart voor zes. En we draaien de plaat van Pieter missen. De liedje die jij hebt uitgekozen. Ja. Uh, je begon met honderd, hè? Ja. En uh, nou, dan blijven er uiteindelijk 12 over. Daar draaien er een stuk of tien van. Ja. Uh, is er één ultieme favoriet? Dus, de, de, dus als je zegt van, dit is mijn lievelingsplaat. Nee, we, misschien zit hij er dan niet eens tussen, joh. Nee? Nee, dat zou ook ja, kunnen. Dat ja, ja. ja, dat kan het. Ja. Dan je denkt van, het past niet bij deze opzicht. Ja, precies. Zo, ja. Nee, maar ik, ik zou ook zo niet één nummer kunnen noemen wat ik... Uh... Nee. nee. Nee, zit het niet tussen. Nee. Hé, hey, jij zei net, uh, hadden we het heel even over het wereldje. Hoe, hoe is het, uh, het cabaret-wereldje? Is het een beetje een leuke, leuke wereld? Uh, ja. Ja? Ja, het is Geen uh, haat Ja, tuurlijk. Het ja, is wel? een soort gezonde, gezonde concurrentie, maar iedereen is toch ook wel weer heel aardig. Het is allemaal niet zo heel erg... Uh, nou ja, het, het, het is niet echt heel erg hard dat echt ellebogen werken... en iedereen heeft wel een beetje zijn plekje. Ja. En er zijn genoeg theaters en jongerencentra... om, om de bong om de een beetje te verdelen. <lacht> is de een grote, grote wereld? <lacht> hoeveel mensen zitten er dus een beetje in, zeg maar? Nou, volgens mij zijn er best wel... Ik weet niet hoeveel het zijn, maar er zijn echt heel veel uh, cabaretiers en comedians. Ja. En, uh, ja. Bezoek je jezelf nog eens? Uh, veel te weinig. Ja? Maar uh, ik heb vaak, dan weet je, als je dan de, de drie, vier keer opgetreden hebt in een week, dat je dan niet die, die vijfde avond denkt: weet je wat? Ik ja, ga maar. naar theater. Heel <laughs> leuk. <laughs> maar uh, maar ik, vind, ja, ik, ja, ik wil wel heel graag dingen zien. En wat, wat, waar, waar zou je dan, zeg maar, hè, 2012 was, waar zou je vooraan willen zitten bij, bij welke cabaretiers? Uh, nou ja, Theo Maas blijft uh, een hele grote held. En uh, uh, ik vond het uh, laatste programma van Claudia de Bruy heel erg goed. Hm. Um, ik ben wel eens met Joep van het Hek mee geweest. Om, uh, om een dagje mee te lopen. Yeah. <laughs> dat, is, uh, dat is toch ook wel heel erg leuk. <laughs> <laughs> gewoon als stagiair, snuffelstage. Ja precies, snuffelstage. Ja, maar echt dan uh, bezig met een try-out. En dan, uh, dan zien we hem gewoon met een paar columns beginnen. En een paar, la paar weken later ging ik weer kijken. En dan... Heeft hij van die paar columns heeft hij gewoon uh, twee keer een uur uh, de zaal op zijn kop staan? En uh, schrijf je dan mee zo van oh ja zo, even onthouden, dit moet ik moet onthouden hoe hij dat doet. Nee dat nee, niet nee. Het is meer een soort algemene indruk van, uh, van hoe hij dan werkt die je krijgt. Dat ik denk oh, wacht, ja. Ja. ga snel muziek draaien want uh, we houden nog maar weinig tijd over. Oh, jee. Crystal Fighters de ja. uh, Lente. Gewoon, dit is van de vorige Lente en. Uh, en uh, ik heb de ja, vorige lente heel veel gehoord en, ja. en vrolijk. Heerlijk, oh, uh, uh... Zeker dat je veel hebt gehoord. Volgens mij de meest gedraaide plaats van <laughs> ja, 2011 ja, of, of zo. Ja. Ik denk het wel. Uh, Crystal Fighters is dus een plage. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for Het is een en We gaan snel door met uh, Daniel Lohus en uh, Bij de Hemel in de Rij. Ja. Uh, nou ja, ik, ik vind het zo'n lief liedje. En, uh, hij, hij maakt fantastische mooie platen en hij, hij treedt op en dan staat hij heel, ja. heel lief gewoon. Het is heel warm en uh, gezellig. Beetje theaterachtig ook en dat, het is, toch? Ja, ja, hij staat in theater ook gewoon ja. met zijn met, met band en dan... Uh, je hebt echt het idee dat je bij hem op de boerderij zit en dat je gewoon uh, bij het kampvuur dat hij dan liedjes voor je maakt. En het is allemaal. Ja. Het komt heel erg uh, rechtstreeks bij me binnen. Dit. Het zijn allemaal ja. liedjes ook. En geen nummers ja. en dit zijn ja, echt ja, dit zijn echt liedjes. Ja. Ja. Bij de hemel in de rij, in de nacht. Weer. Het is een vak heeft ze verleerd al de mensen naar het einde breng, klagen dat ze nooit een keer al dat heer gezeer ze zal niet gewoon verkeerde dingen zeng. En als het werk kollektes lopen en direct de mous opstropen, maar stren verliegen zit om wat dan ook niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag direct deur, die mag iedereen voorbij. Die hoeft niks uit te leggen, die hoeft niks te zeggen. Nee, die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Een meneer, die deed ook werkelijk niks verkeerd, omdat er niks geen kwaad in hem zat. Zag hij een putty langs de straat, met stoeten weggooid in de haast, de schoolkinder die leept op het taart. Dan fleurt hij zijn hoogste lied, duurt putty los voor de vogeltjes en brandde soms een keer zie bij Franciscus. Niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag direct deur, die mag iedereen voorbij. Die heeft niks uit te leggen, die heeft niks te zeggen. Nee, die heeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Bij de hemel in de rij, bij de hemel in de rij. Stond ze vaak ook nog eens achteraan. Zich weer niet opdring, maar dan begint de hele rij te wiezen en te wenken en te zingen. Die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij, die mag direct de, die mag iedereen voorbij, die hoeft niks u te leggen. Niks te zeggen nee die juven niet te wachten bij de hemel in de rij. Nee die juven niet te wachten bij de hemel in de rij. Daniel Loos en bij de hemel in de rij ben je een beetje tevreden over de liedjes die je hebt uitgekozen? Ja, ik, uh, ik, ja. ik weet niet hoe het, uh, hoe het uh, thuis of in de auto klinkt, maar uh, hier vind ik het wel lekker. Ja. Nou, gelukkig. Uh, laatste plaat is van Laura Marling. Dat ja. is een singer-songwriter uit Engeland, geloof ik. Uh, ja, dat ik geloof, denk ik ook. Uh, ja. Ja. Ja, ze, ze spreekt niet <laughs> van Engels. Ja. Waarom, waarom zij? Uh, nou ja, vooral dit nummer. Ik vind het een heel mooi liedje. Het is een soort, een soort volksliedje. Ik weet het niet eens of ze het zelf, volgens mij heeft ze het wel zelf geschreven, maar het klinkt als een heel oud Engels volksliedje. Ja. Van YouTube geplukt, hebben. Ja, want ze zingt het hier met met Mumford and Sons als begeleidingsband. En zo hoort hij eigenlijk, vind jij? Ja, vind ik wel. Ja. LS, I Cannot swim. Zometeen spreken we jou uh, uh, natuurlijk nog een keer, want uh, dan is het uh, uh, tijd voor jou om Dus blijf uh. lekker zitten. Laura Marling. There's a house across the river, but alas, I cannot swim I'll live my life regretting that I never jumped in There's a boy across the river with short black curly hair He wants to be my lover and I want to be his peer. There's a boy across the river, but alas, I cannot swim. I never will get to put my arms around him. There's a life across the river that was meant for me. Instead, I the river But I do not see why I should please those who will never be pleased. There is gold across the river, but I don't want none. There is gold across the river, but I don't want none. Gold is fleeting, gold is speckled, gold is fine. Gold is fleeting, gold is speckled, gold is fine.